7 uur remonsereen met het NWS-journaal. Turkije gaat het invoeren van een nieuw visumsysteem geleidelijker invoeren. Vanaf 1 april werkt het land met een elektronisch visum... dat reizigers thuis al moeten aanvragen. Maar tijdens het komende toeristenseizoen hoeft dat nog niet. Reizigers kunnen dan ook nog bij aankomst op een Turks vliegveld een visum kopen. Visa zijn vanaf april online te koop. Aanvankelijk kon er alleen met een creditcard worden betaald. Turkije maakt het nu ook mogelijk om met een pinpas elektronisch te betalen. Staatssecretaris Mansveld gaat binnenkort praten met de rederijen Doeks en EVT... die allebei van en naar Terschelling varen. Zij wil met de rederijen en de gemeente bespreken welke andere mogelijkheden er nog zijn... om alsnog de continuïteit van de veerverbindingen te garanderen. Mansveld wil de EVT verbieden, maar nadat de rechter haar gelijk had gegeven... vloot het gerechtshof haar terug. Nederlanders in Thailand wordt geadviseerd om tijdens de parlementsverkiezingen van zondag weg te blijven van mensenmassa's. Buitenlandse Zaken zegt dat er een kans is op onrust en geweld, met name rond stembureaus en in het centrum van de hoofdstad Bangkok. In Thailand wordt al maanden gedemonstreerd tegen de regering van premier Yinglok Shinawatra. Prinses Claire, de vrouw van de Belgische prins Laurent, is al ruim zeven weken niet meer in het openbaar gezien. De laatste keer dat de prinses in het openbaar verscheen was op 11 december tijdens het kerstconcert in het paleis. Haar afwezigheid voedt geruchten dat het niet goed gaat met het huwelijk van Laurent en Claire. Vandaag zei de prins tegen VTM Nieuws dat zijn vrouw niet ziek is, maar gewoon niet meer met hem meekomt. Nederland staat met 1-0 voor in het Davis Cup-duel tegen Tsjechië. In Praag versloeg Robin Hazen Radek Stepanek in het openingsduel. Hazen kwam met 2-1 achter in sets, maar won de laatste twee sets met 6-2 en 6-1. En dan het weer. Vannacht en morgen waait het stevig gaat het zuidoosten tot zuiden. Ook gaat het regenen. Vannacht in het oosten met nog wat natte sneeuw. In de loop van morgen wordt het weer droger met opklaringen. En dan wordt het 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ANEB-verkeersinformatie. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog een korte file... bij de Van Briden-Noordbrug 3 kilometer op de parallelbaan. De N31 Leeuwarden richting Drachten blijft waarschijnlijk tot 9 uur vanavond dicht... tussen de aansluiting met de A32 en de Garijp. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. En ook de vangrail moet hersteld worden. Verkeer van Leeuwarden naar Drachten wordt omgeleid via Heerenveen... over de A32 en de A7.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 Klassieke muziek voor iedereen. Nu, als cd van de maand, Vivaldi's Blokfluitconcerten... met Erik Bosgraaf voor maar 2,99 euro. Voor de mooiste klassieke muziek. Ga je voortaan naar Blokken of kijk je op blokker.nl? Zo, Peter, je eerste ski-les. Spannend. Ga jij maar met deze lift die berg op... en dan langs die zwarte paaltjes weer naar beneden. Unten bij dat dorpje, natuurlijk bremsen, hè? ...blijf ik bij die skischule. Also, rutsch maar. Vertrouwt u een expert die zelf niet meedoet? Wij ook niet. Ga daarom naar Optimix Vermogensbeheer. De adviseurs die meebeleggen. Kijk op Optimix.nl Dag, ondernemer. Jij wilt voor 30 euro het allersnelste internet? Tip van UPC Business. Kijk eens bij KPN Zakelijk hoeveel internetsnelheid je krijgt. En ga dan naar UPC Business.nl The Perfect Match... Dat is waar IP-staving voor staat. De juiste professional met de juiste kwalificaties... voor de juiste periode, op het juiste moment. ip Staffing voor interim professionals. Good thinking. ip staffingnl IP-staving IP is onderdeel van de stavinggroep. Dag, ondernemer. UPC Business weer. En? Precies. Voor 30 euro krijg je bij ons... drie keer sneller zakelijk internet dan bij KPN. En nog voordeliger ook... UPC 60MB zakelijk internet voor 30 euro ex-BTW per maand. Nergens anders krijgen ondernemers meer. UPCBusiness.nl. Radio 1 NTR Kunststof Dames en heren, goedenavond. Hij kwam uit Afrika naar Nederland. Won in 2006 alle prijzen op het Leids Cabaret Festival. Toerde drie jaar langs de theaters met zijn show Hakili Jambar. En bleek opeens vertrokken naar Los Angeles... waar hij furoren maakt in de wereldberoemde Comedy Store... de wieg van comedians als Richard Pryor, Robin Williams en Jay Leno, En nu is hij even terug voor een gastoptreden tijdens de Culture Comedy Award... morgen in het Parktheater in Eindhoven. Hier is Samba schutten. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van vrijdag 31 januari... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn een maandag tot en met vrijdag op Radio 1... U kunt reageren, sterker nog, dat wordt buitengewoon op prijs gesteld. Doe dat dan via het gastenboek van onze website, radiokunststof.nl. En twitteren natuurlijk ook, hashtag radiokunststof. U kunt nu alles vragen wat u deze man altijd al wilde vragen... maar wat u niet kon vragen, omdat hij in L.A. zat. Samba Schutte, welkom. Hallo, dankjewel Petra. Leuk dat je er bent. Je, je bent speciaal voor de Culture Comedy Award, die morgen wordt uitgereikt. Ben je ingevlogen? In 2005 deed je zelf nog mee met, met, met deze wedstrijd? Klopt, klopt. In 2005 zat ik in de finale en ik won het toen niet. En dat en, is dus een beetje een pijnpuntje. Dat was heel erg goed juist dat ik niet won. Want dat uh, motiveerde mij om harder te werken, om beter te worden... En het jaar daarna vond ik dus het Leidse Cabaret Festival. Dus dankjewel, Culture Comedy. Uh, ja, en wat is er geworden van diegene die het wel geworden heeft? Weet uh, je dat eigenlijk? Uh, nee, uh, Chris van den Ende heet hij. En hij speelt nog, nog steeds en uh, hij doet het goed. Hij, hij, hij, verdiende ook, uh, hij verdiende het ook helemaal. Hij was heel grappig en heel goed. Ja. Yeah. Maar we zijn niet in contact of zo. Dus ik weet niet hoe het. Nee, het maar hangt. hallo, jij staat gewoon in Hollywood. <laughs> Dat dus ook ja. En vertel me eens, hè? Want ik heb toch een, een soort ranzige nieuwsgierigheid altijd naar die wereld, die, die wereld in LA en, en Hollywood mm -hmm. enzovoort. Hoe, hoe leef jij daar nou? Uh, een comedian een vriend van mij die zei... L.A. zit vol mensen met uh, high ego en low self-esteem. Dat wil zeggen, iedereen denkt uh, de veel van zich. Iedereen denkt, uh, ik ben het beste, ik, ik verdien alles. En uh, tegelijkertijd zijn ze heel onzeker. Je, het, moet, je moet eigenlijk uitstralen dat je iets bent. Je moet uitstralen dat je iets bent dat je worden. Maar iets gaat je wordt worden. klein gehouden omdat, nou. je, omdat je in een hele een volle vijver zit. Of? Ja, nou, er zijn uh, 300.000 mensen die dezelfde droom achterna gaan. 300.000 acteurs en iedereen is daar een acteur. Mijn tandarts is een acteur. Uh, mijn dokter is uh, part-time regisseur. Dus iedereen is gewoon bezig met uh, de entertainmentwereld. En het zit vol mensen die uh, weinig zelfvertrouwen hebben. Die heel erg um, jaloers zijn en zichzelf vergelijken met anderen. Dus dat is het negatieve van Los Angeles. Maar tegelijkertijd is het een prachtige stad met uh, nou, het weer. Moet, uh, moeten we niet eens benoemen omdat het gewoon prachtig is. Maar ook omdat iedereen creatief bezig is. En mm -hmm. die energie. Iedereen is er. de uh, best of the best is er gewoon. Iedereen gaat daar naartoe omdat het de grootste markt is ter wereld. Dus je hebt gelijk te maken met mensen die heel erg wat te bieden hebben. En ja, zeg, maar jij zegt net... ja grote ego's, weinig zelfesteem... <laughs> weinig zelfvertrouwen. Hoe zit dat dan bij jou? Want ja, jij moet je wel op deze markt begeven. Ja, maar ik ben heel erg dankbaar... dat ik uh, in Afrika ben opgegroeid. Want uh, een high ego... In e Ethiopië voornamelijk. Ja, ik Geboren in, in Mauritanië. Ja. Klopt, hè? Klopt, geboren in Mauritanië en opgegroeid in Ethiopië. Ja. Tot mijn achttiende. Dus ik heb geen high ego. Uh, tenminste, ik... Ik ben heel erg uh, grounded in de zin van dat ik heel erg dankbaar ben, ben voor wat ik kan doen en wat ik wil doen. En um, ik leid niet aan uh, achter dingen gaan die niks betekenen. Heel veel mensen die gaan daar om een ster te worden of om heel rijk te worden. Ik ga daar omdat ik uh, uh, heel erg het beste uit mezelf wil halen. En dat kon ik alleen doen in een plek waar ik in het Engels kon werken. En tussen mensen die heel erg goed zijn in wat ze doen. Dat je uitgedaagd wordt door het feit dat je, dat je daar op een plek bent die magisch is, zoals je net beschrijft. Eigenlijk. Ja, klopt. En het was altijd een droom van mij geweest om daar naartoe te gaan. En dat ik daar nu mag werken en wonen is gewoon uh, ik, ja, fantastisch. En dat werken en wonen: ik heb een, een, een soort een, een compilatiefilmpje gezien met, met, met televisieprogramma's en series waar jij in te zien bent. In, in de meest uiteenlopende rollen, mag ik wel zeggen. <lacht> Eén was dat je in een uh, lichtpad lag. <laughs> dat is onderdeel van jouw trailer Ik wil even tegen de mensen thuis zeggen Ga het gewoon opzoeken even Op YouTube, want het is namelijk heel geestig Maar heb jij veel werk Of ben je eigenlijk gewoon ober in een restaurant En zeg je de hele tijd dat je acteur bent Nee, dat doen heel veel mensen wel uh, ik heb een visum uh, waardoor ik alleen maar als acteur en comedian mag werken in Amerika. Je mag helemaal geen koffie serveren. Ik mag serveren. geen koffie serveren. Ik kan niet eens vuilnisman uh, zijn of wat dan ook. Want dat mag niet. Dus ik ben daardoor gedwongen om zoveel mogelijk werk te vinden als acteur en comedian. Om mijn uh, uh, inkomsten te verdienen. Dus ik ben heel dankbaar dat het, uh, dat, dat de situatie is. Want uh, dat dwingt, je dat dus dwingt mij om harder te werken ja. dan iedereen. En, en uh, gefocust ook te werken. Dus uh, ja, en die drie jaar dat ik daar nu zit... Want je bent in 2011 ik... vertrokken? Januari 2011 ben ik weggegaan. Dus drie jaar geleden precies. Mm -hmm. En um, nee, ik heb hele leuke projecten mogen doen en, uh, uh, en heel veel meegemaakt ook. En wat voor projecten heb je gedaan? Want je, je zit in series onder andere, dus eindeloos auditie doen denk ik ook. Of... Ja, je hebt uh, tenminste minstens twee, drie audities per week en uh, dat kan voor een reclame zijn of dat kan voor een film zijn... of een televisieshow of een online sketch of uh, een online uh, webseries heet dat dan. Nou, hoe werkt het? Elke dag krijgen wij als acteurs uh, iets van 30 tot 50 e-mails... met projecten die opgestart worden. En uh, dan moet je uh, antwoord geven door een foto op te sturen en je uh, cv... samen met een videoclip van je vorige werk. Nou, uh, de casting directors die krijgen dan duizenden mensen die die die submission opsturen en zij mogen maar twintig mensen kiezen voor die ene rol. Dus als je een auditie hebt, is het al wat. Want je, hebt, uh, je zit in de laatste twintig mensen. Uh, in de, laatste, de groep van de laatste twintig. En uit die twintig. Iedereen lijkt op jou. Iedereen ziet het er zelf uit. Ik loop naar binnen en ik zie twintig mensen die precies op mij lijken. En... Het is ook allemaal Samba? Nee, nee, maar wel gewoon Hindoestaans qua uiterlijk. Omdat ik een Hindoestaans uiterlijk heb. Ja. Um, en niet ben. En niet goed. ben, maar dat werkt in mijn ja. voordeel. Um, en tegen die twintig moet je, moet, je, moet je het doen. Dus je loopt naar binnen en je hebt maar één minuut om je scène te doen. En ja, in die... Ene minuut moet je ze overtuigen dat jij het bent en jij degene bent die het kan doen en het beste kan doen zeg maar met die rol. Dus als je ooit een project boekt, is het al heel erg wat, want alles zit al tegen je. Maar als je iets hebt geboekt, als je iets. In een maar dat project... doe je niet zelf, je hebt een manager daarvoor, neem ik aan. Of uh, of ja, doe je het wel allemaal zelf. Nou kijk, ze zeggen, de managers en die agenten daar, die krijgen 10% van je inkomsten. Ja. En dus doen ze ook maar 10% van je werk. En de 90% moet jij zelf doen. Um, dus ik doe heel veel zelf. Natuurlijk krijg ik uh, grote audities van mijn managers en mijn agenten... voor de grotere tv-programma's en films. Maar um, dat is moeilijker. Het is moeilijk om daar binnen te komen. Want het is net de eredivisie. Je, je begint niet aan de top. Je moet echt ergens beginnen. Ja. En uh, uh, bewijzen dat je erbij hoort. Maar twee, drie audities per week. Mm -hmm. Grote en kleine klussen noem ik het dan maar ja. even. Wat, wat heeft dat je nou opgeleverd? Als je naar nou het afgelopen jaar bekijkt, zijn er dan mooie rollen uitgekomen? Of kleine rollen? Of grappige rollen? Of... Ja, nou absoluut. Uh, vorig jaar uh, begon, begon het jaar met de Boonie TV Comedy Series. Dat is een serie dat werd gelanceerd voor in Los Angeles en in Kenia, in Afrika. En dat is een comedy serie online sketchprogramma. En uh, wij deden 40 afleveringen. En in dat programma speelde ik een hoop verschillende personages. En dat deed het heel goed in Kenia, in Afrika. En de website wordt nu ook wordt steeds bekender in Los Angeles. Dus dat was heel erg goed. Dat, ja. was, uh, dat ging heel goed. Uh, Daarna speelde mijn film Halima, waar ik een, een rol in speel. Ik speel dan een terrorist in Darfur. En ze um, heeft het op het lijf gesleept. Ja, daarom. Je ik hebt ook een, helemaal de looks daarvoor. Daar, hè? Toch, toch? Of een Hindoen staan of een terrorist, dat zijn mijn keuzes. Uh, dus ik speelde een terrorist. Maar je krijgt ook alle Bollywood-achtige dingen dan op je bord, of niet? Pee-signiflaagjes waarin een, uh, waar in een Indiaanse figuur. Ja, op dat, moet wel, draven, dat wel. Dat nee, wel. Dus I had to perfect my Indian accent. Dus uh, ik spreek nu, als, als de meeste rollen dan moet ik, of de Indian accent. Of een Middle Eastern guy, dat uh, is no problem. I can talk like that if you want me to. Um, maar voor die rol in Halima moest ik Arabisch leren en ik spreek het niet, dus ik moest echt met een uh, vertaler uh, werken en zo. En die film is uiteindelijk uh, in Berlijn uh, in première gegaan bij de Berlinale Film Festival. Okay. En uh, dat is natuurlijk een groot festival, dus uh, dat was heel mooi dit jaar. Daarna deed ik een reclame voor Pringles en Star Wars yeah. voor die nieuwe film, die nieuwe Star Wars film die komt uit. En uh, dat was heel tof, want uh, echt meer dan 30 miljoen mensen hebben die reclame gezien uh, uiteindelijk. Maar wat, wat, wat doe jij daarin? Vertel ik, uh, je. Of doe, doe het even. Ik gewoon. doe de stem van Darth Vader. Uh, want ik, uh, we spelen dat ik, uh, ik. Ik neem de laatste pringels uit, uit het uh, uit, uh, uit, uh, uit Pringels-ding, de, de verpakking. De verpakking, sorry. En uh, mijn huisgenoot uh, die zegt van: Nee, nee die, die zijn van Vader. Uh, Darth Vader. En ik zeg: wat, Heet je huisgenoot Darth Vader? En dan doe ik. Uh, doe ik de stem van daar tweeën? Dan okay. maak ik grappen over hem en, en zo. Want... Uh, Who ate all my last pringles? I am your father. Of weet je, dat soort dingen. En uh, ja, Mensen moeten die reclame gewoon zien, want het is nu niet grappig. Jawel, het is wel grappig. Nee, nee. <laughs> ik vind het heel nee, grappig. Nee, maar je moet het concept begrijpen. Dus hij is op YouTube te zien en uh, hij deed okay. het heel goed. En, en, uh, en, dat soort... en, uh, en daar heb je auditie voor gedaan. Ja, dat, absoluut. Voor dit, want dit is een grote rol. Ja. Hè? ja, ja. Dit is allemaal om Samba schutten in leven te houden. En het is leuk om te doen en je speelt. Ja. En je zit in je vak. Yeah. Maar het gaat natuurlijk om die comedy uh, store waar, waar je in staat. Absoluut. Uh, dat is echt de place to be. Daar zijn alle grote deraden. Uh, hebben daar uh, op het podium gestaan. Yeah. En daar ben jij ook uh, voor geselecteerd. Ik ben daar nu een vaste bespeler van. En, Hoe is dat gegaan, dat hele proces, dat jij daar nu een vaste bespeler van bent? Nou, in 2011 uh, vertrok ik naar Los Angeles. En uh, dat was na een show hier in Nederland. En ik wou heel erg graag in het Engels werken. Je en, was toen 28? Ik was toen, uh, ja, 28. Nou, net, morgen ja. word je 31. Morgen, voor, morgen is mijn verjaardag. word je, je 31. 31. Nee, hey, dank je wel. Drie jaar later. Um, ja, dus ik ging en uh, ik wou heel erg graag in het Engels werken en in Amerika spelen. Ik had natuurlijk een paar jaar ervoor in Los Angeles al een één keertje gespeeld. En het ging heel goed, dus ik wist dat ik een kans had om iets te, te doen. Maar ik merkte meteen dat het een heel andere wereld was. Want in Nederland heb je maar een stuk of misschien 100, 200 comedians in het heel land. Los Angeles, dat is één stad. En daar heb je 7000 comedians die allemaal hetzelfde willen. En je hebt maar drie of vier grote Comedy clubs. En de Comedy Store is een van de grootste. Omdat daar allemaal de grote namen begonnen zijn. Richard Pryor, Robin Williams, Jim Carrey, Jay Leno, David Letterman. Ja. Die zijn allemaal daar begonnen. Dus het was heel moeilijk om daartussenin te komen zomaar. Want uh, je, uh, je moet een heel proces meemaken. Naar de open mic moet je gaan. Dat is één keer per week. Dan heb je drie minuten om een grap te maken. En dan uh, kijkt de manager naar je. En of, of als jij je iets vindt, dan geeft hij je nog een kans en nog een kans. En dat duurt meestal een paar maanden tot een jaar... om. Even uh, hoger uh, te gaan in de, in, de, in de lijst van spelers bij de Comedy Store. Nou, wat ik deed, ik deed mee aan een comedy uh, wedstrijd, dat heet de March Comedy Madness. En uh, dat is een wedstrijd met 64 van de grootste opkomende comedians in Los Angeles. Die gingen allemaal tegen elkaar uh, battelen, als het ware. En hoe dat werkte, is dat je, je hebt 64 comedians en, uh, en dan sta je op podium met een andere comedian, één tegen één. En in de eerste ronde krijgt iedereen één minuut om een grap te maken of iets te zeggen. En het publiek kiest dan wie ze uh, door willen laten gaan naar de volgende ronde. Uh, dus iedereen kreeg één minuut en dan twee minuten en dan drie minuten. En nou in de finale uh, was twintig minuten. Dus je gaat van 64 comedians naar de laatste twee. En uiteindelijk ben ik uh, de winnaar geworden van die wedstrijd. En tijdens de finale zat de manager van de Comedy Store die zat in de zaal. En na afloop kwam hij naar mij toe van... Uh, you got something, kid. I want you to... Ik wil je hier elke week performen, oké? Okay? give me een call. Mijn naam is Tommy. I'll, uh, I'll en sure you get, you get <laughs> ik zorg ervoor dat je wat je wilt. Ik dacht: man, Dit is een scam. Weet je? Hij is geen echte manager. Hij wil iets van mij. Hij gedraagt zich als een manager. Ja, yeah, inderdaad. Dat heb je heel erg veel uh, in Los Angeles trouwens. Mensen lopen gewoon langs van: I'll make you a star. Here's yeah. my business card. Call me. Maar ja. zij zijn dan de vuilnismannen. <laughs> of wat dan ook. Uh, dus hij zag mij spelen. En uh, daarna mocht ik gewoon elke week uh, meedoen en meespelen in de comedy store. Het is natuurlijk een eer, want je loopt naar binnen... en je merkt hoe oud het is en hoeveel uh, geschiedenis er is. Want je loopt binnen en je ziet foto's van Richard Pryor... toen hij begonnen was, en ja. Robin Williams en Jim Carrey. En je staat op hetzelfde podium. En, en hoeveel mensen zitten daar in, in, in die comedyclub? Is is je hebt drie zalen. Mm -hmm. Je hebt de grote zaal, daar kunnen 300 man in. En dan heb je de middenzaal, daar kunnen 250 man in. En dan de kleine zaal, de belly room. Uh, daar, daar kunnen 80 mensen in. En dat is de, de, de zaal waar je echt aan je materiaal kan werken. Dus dingen kan uitproberen. En dan werk je. je ik heb wel in de grote zaal gespeeld. Maar uh, de grootste namen die spelen daar in het weekend. En uh, dat zijn mensen die al op televisie geweest zijn of in films hebben gespeeld. En het leuke is dat je altijd te maken hebt met die mensen. Dus je, je komt naar de Comedy store en je bent een van de groep. Dus uh, ik heb handen geschud met. Weet je, Russell Peters, Chris Rock. Bobby Lee, Chris De Lee, allemaal mensen die nu heel erg op televisie zijn ja. en uh, te zien zijn. Dus dat is altijd heel leuk. Dat, dat, dat geeft dat, al een enorme thrill natuurlijk. Ja, dat je denkt: want dit zijn mijn collega's gewoon. Ja. En uh, ze herkennen me, weet je. En langzaam maar zeker werk je dan aan je repertoire, aan je, aan je programma. En eigenlijk mag je steeds langer performen. Daar komt het op neer. Klopt, klopt. Uh, nu zit ik in een fase dat heet de development spot. En dat is de laatste fase voordat je. Een van de grote namen wordt, zeg maar, dat, dat 15 minuten mag spelen op, op de podiums. 15 minuten. 15 minuten en dat is being a big guy. Dat is, uh, dat is de regular, paid regular, regular. En, dan krijg je ook je naam op de muur. Want iedereen heeft zijn naam op de muur, zeg maar, Richard Pryor, allemaal mensen. Die krijg je Samba op de muur? Dan krijg je Samba schutten op de muur. De eerste, okay, jij, sta, jij staat daar jij staat vlak voor. <laughs> dus je, je krijgt vanaf dat moment heb je ook een vast contract, dus begrijp ik. Ja, dan speel je vier keer, vijf keer per week. Uh, elke dag, elke en ik, avond. En in, dan heb je echt een salaris eruit. Ja, dan word je ook betaald. En nu, nu word je niet betaald. Alleen voor bepaalde shows. Meebrengen. nee nee uh, Sommige shows dan word je wel betaald. Ze hebben een tweede club, bijvoorbeeld in San Diego. Dan mag je spelen en dan krijg je wel betaald. En, uh, er zijn ook andere shows die betalen. Maar de development spots, dat zijn meer om, uh, om echt te bewijzen... dat je uniek bent, dat je iets hebt te bieden. Want wat ze willen echt is dat je echt je eigen stem ontdekt als comedian. Wie ben je als comedian? Wat maakt je anders dan anderen? Wat is je boodschap? Wat is je stijl? En die vragen worden elke keer uh, naar me gesteld. En, en dat, dat maakt door die manager? Mij, door of... die manager. Hij komt kijken en dan vraagt hij echt van... nou ja, ik wil niet dat je zo entertainend overkomt. Ik wil echt dat je persoonlijker wordt in materiaal bijvoorbeeld. Dat was de eerste keer, dat, dat zei hij. En dat doe ik nu en ik merk inderdaad dat dat mij... Uh, beter maakt. Omdat ja. ik veel eerlijker ben in mijn materiaal, in wat ik zeg en wat ik doe. Um, dus ja, het is de laatste fase voordat je een paid regular wordt. Maar je moet het ook verdienen. Maar word jij sowieso, word jij dat? Ik bedoel, is, is het uitzicht nu dat je een paid regular wordt? Ja, nou, als ik hem moet geloven, ja. Want hij komt elke keer naar de show en zegt you're almost there buddy, you're almost there. Just... En wanneer ben je there? Ja, dat is altijd de vraag. En iedereen vraagt het zich af ja. natuurlijk. Wanneer ben ik daar? Ik denk echt als je, als je die ontdekking, volledig die ontdekking hebt gemaakt: van dit is wie ik ben. en uh, dat je helemaal echt een hele unieke pakket bent als comedian. Ja. En uh, dat heb ik afgelopen jaar uh, uh, moeten doen, zeg maar. En ik denk, ik voel ook dat het, dat het er bijna is. Ja, ja. ja. Dus, dus dat is. Nou, laten we dan. <laughs> voordat we gaan kijken van waar je nou eigenlijk precies bent. En wat, wat nou je unique selling point is? De, ook daar in L.A. natuurlijk en hier in Nederland. Even luisteren naar een fragmentje uh, van een show in L.A. En daarin vertel je eigenlijk over uh, het visum dat je hebt. Hè? Ja, ik heb nu een visum. Dat heet de Visum for Aliens of Extraordinary Ability. <laughs> het is, het is die niet hebben verzonnen. Ook, van die puntoren dus, hebben die aliens. Yeah, het is niet verzonnen. Het is een echte naam. En dat is echt een visum voor artiesten die... Uh, uit het buitenland komen, die moeten een artiestenvisum krijgen. En dan moet je ook bewijzen dat je heel extraordinary bent in je eigen land. Dat je wel iets bereikt hebt in je eigen land. Yeah. En alien, dat is gewoon de naam die ze geven aan mensen die uit het buitenland naar Amerika komen. Dan yeah. heet je gelijk een alien. Dus die naam vind ik wel heel tof. Alien of Extraordinary <laughs> Ability. Dus ik moest er een grap over maken. Ja, yeah. gaan we luisteren. So I got a visa. And I had to get a visa. This is this. The name of my visa is... Alien of extraordinary ability. Let that sink in for a second. Because when I heard it from my lawyer, I was like, oh shit, this Armenian lawyer got me good all well, my money made up a name for a visa alien of extraordinary ability i could have come up with a better name a uh, super duper not a terrorist let in america guy uh, that's a real name someone actually came up with that name at a meeting in immigration they're like oh, we need a name for aliens about talent oh shit. Okay. i want to go home uh, and watch this movie with my wife oh buddy, what movie are you gonna watch uh i'm gonna watch et's about this alien with extraordinary ability oh my god yes. <laughs> Ja, en als je het lijf van Samba Schutter er dan bij ziet, nogal beweeglijk. Ja, uh, ik ben heel fysiek op podium. Dus heel fysiek op podium. Je ja. maakt, je doet heel veel stemmetjes. Je doet heel veel geluidjes. Je, je, je, het is een, een, een soort zacht ballet bijna, wat je soms uitvoert. <laughs> hè. Je danst als het ware over het podium. Uh. Nou, dankjewel dat je het zo beschrijft. Ik uh, ja, bedoel, ik. Het ik is ben, heel soepel. Nou ja, ik, ik, ik, ik ben echt een verhalenverteller. En, uh, weet je, beïnvloed door Richard Pryor en Bill Cosby en Eddie Murphy en Robin Williams, die allemaal. Nou, die ook... eerste namen die je noemt, dat is interessant. Richard Pryor en, ja. en Bill Cosby, daar, daar moest ik namelijk allebei aan denken. Maar ik moest ook aan Michael Jackson denken. Ja, nee, ik ben ook een hele grote fan van Michael Jackson. Ja, oh, absoluut. Nou, en, maar er, ook in, in hoe je eruit ziet, ja. okay. maar, maar ook hoe je je beweegt. Ja. Uh, uh, maar ook wel die lief... die je hebt ook een beetje dat liefde wat Bill Cosby ook heeft. Die is natuurlijk wel stekelig, maar het is altijd rond. Het is, het is niet een harde. Ik, ben, ik, ik, ik hou er niet van om naar te zijn of cynisch. Geen harde humor, daar hou je uh, nee, van. nee, nee, nee, ik, ik ben niet cynisch, ik ben niet naar. Ik, ik vloek nauwelijks op podium. Ik gebruik het alleen als het een grap uh, helpt om, om, om, om dat over te brengen. Maar... Ik, ik, weet je, ik respecteer het publiek in de zin van... ze betalen heel veel om naar een show te komen. En ik wil dat het een leuke avond is. Ik wil dat iedereen uh, een leuke tijd he uh, heeft. En ja dat positieve energie, dat zit wel in mij. Ik, ik, ik ben echt iemand die positief is ingesteld. Mm -hmm. En ik wil dat heel graag overbrengen naar het publiek. En genieten, samen genieten. Want je, als je een verhaal vertelt, dan moet je het publiek meenemen. En ik vind dat het altijd leuker is als iedereen... Uh, samen gaat op die reis. En dus ja, ben ik heel fysiek, dus doe ik stemmen. Dus uh, speel ik heel veel dingen uit. En dat komt natuurlijk... Neem je ons over... mee op reis, hè, in jouw verhaal ja, als het ware. klopt. Maar dat, daarin onderscheid je ook wel van andere cabaretjes Zeker in Nederland. Want daar is cynisme en ironie is toch gewoon de grondtoon... Ja, van nee. het cabaret. En, en worden er heel veel harde grappen gemaakt. Ja, ten ja. koste van. Dat is humor. Klopt. En uh, dat, dat moest ik uh, meemaken. En ik wou mezelf onderscheiden uh, van de anderen. Want ik kon niet cynisch zijn. Ik was ooit uh, recensent voor de NRC Next. <laughs> en, uh, Op het gebied van cabaret? Of wat? Nee, gewoon elke oh, week gewoon. moest ik een recensie schrijven. Ja. Of, een, sorry, niet een recensie, een column. En ik werd ontslagen omdat ik te positief was in mijn, in mijn columns. En dat begreep ik niet. Ik dacht, man, waarom moet het altijd negatief of, of cynisch of... Gemeen zijn. Um, Hakiri Janbar, mijn show, uh, was gewoon heel positief. Als, dus uh, qua... Dat is in show Nederland, hè? Dat de, is in Nederland. De, mijn de oh, solo-show de, hier, de, hier in precies. Nederland. Was heel positief, omdat ik niet anders kan. En. Dat frustreerde mij een beetje. Dat, dat de humor, uh, zeker met, met cabaret, maar ook uh, met televisie en film... dat dat allemaal cynisch moest zijn en hard. En, uh... Maar dat, dat is eigenlijk een, een, ook misschien een cultuurclash die je hebt. Nou, misschien. Want je bent op je achttiende dus... Want, want misschien, heel veel mensen zullen je ook niet kennen. Je bent in Mauritanië geboren... Uh, je, hebt, uh, je bent groot geworden, zoals je al zei, in uh, e Ethiopië. Vanaf je achttiende kwam je in Nederland. Je, je kwam hier om, om toneel te leren spelen. Mm -hmm. Uiteindelijk ben je aan de, aan de toneelschool van, van Utrecht terechtgekomen. Yeah. En daar ben je uiteindelijk doorgestroomd. En heb je uh, het Leids Cabaret Festival gewonnen yeah. in 2006. was het, Klopt, dat? klopt. Uh, dat, dat is even in een nutshell wat je, wat je achter de kiezen hebt. Maar je komt op, op je achttiende naar Nederland... Uh, Opgevoed op in een andere taal: Frans, mm -hmm. Afrikaans, ja. Engels. Engels, Engels, Frans en Ethiopisch. Dus e Nederlands moest uh, mijn vierde taal worden. En uh, dus toen ik hier kwam, sprak ik het nauwelijks, heel slecht. 2001 hebben we het Ja, over. in 2001. Dat is niet zo ik lang ik geleden. Te... Ja. Ja. Ja. <laughs> wat is het nu? 13 jaar geleden? Wauw. Nou. Uh, nee, ik sprak amper Nederlands. Dus uh, de toneelschool doen was heel moeilijk, omdat ik natuurlijk als acteur, dan moet je heel goed zijn met tekst... en jezelf kunnen uiten en zo. Dus ik moest uh, taalles uh, volgen en krijgen. En ik moest zelfs een soort inburgeringtoets volgen... omdat ik uit het buitenland kwam. En er was een gekke regel dat als je nooit in Nederland gewoond had... moest je je inburgeren of zo. Het is allemaal heel gek gedoe. Ja, want maar, je hebt wel een Nederlands paspoort. Ja, ik ben gewoon Nederlands van ja. ik, ben, ik heb een Nederlands paspoort. Maar de taal sprak ik niet. Uh, en dus moest ik het leren. En uh, het was heel moeilijk om te doen... Uh, nog steeds hoor. Ik heb het nu drie jaar lang niet gesproken. Dus uh, ik, ik, ik merk dat ik nog ja, steeds voorstel ja, met, een paar, met ja. een paar woorden. Maar uiteindelijk heb ik dus mijn eigen vorm van humor kunnen vinden. Dat is dus heel fysiek qua natuur. Omdat ik mezelf beter wou uiten. En uh, het, het diende mijn verhalen beter en meer om, om, om, om fysiek te zijn op podium. Maar nog steeds... Uh, ja, ik, misschien omdat ik in Afrika opgroeide, ben ik niet opgegroeid met dat cynische en dat, dat culturele zeg maar, uh, gevoel van humor dat we hier in Nederland hebben. Maar ja, mijn show deed het goed. Dus ik denk niet dat, dat het publiek altijd maar cynische grappen wil nee. horen. Of uh, je bent ook niet zomaar in de prijzen gevallen. Nee, nee. kijk, als, als ik het Leidsche Festival heb gewonnen en drie jaar lang getoerd heb met een solo show, dan is ergens iets goed gegaan uh -huh. qua. Uh, humor en wat werkte met het publiek. Dus ik denk niet dat Nederlanders nu in ieder geval altijd uh, van cynische humor houden. Ik nee, denk echt maar er is misschien wel iets wat, wat jezelf zelf uh, wat een beetje schuurde bij jezelf of een ongemakkelijk gevoel gaf. Want uiteindelijk wilde je naar L.A. Ja. En je was eigenlijk nog maar net op stoom hier. Je had nog maar net uh, die carrière met twee handen uh, vast. Klopt, klopt. Toen ik die, uh, dat besluit maakte, uh, was het een schok voor iedereen. Voor mezelf ook. <laughs> want uh, iedereen dacht, hey, je bent klaar met je eerste show. Alles, staat in, uh, uh, voor je tweede show. Alles staat klaar voor je tweede show. Wat doe je nou? Die heb je gecanceld, hè? Uh, die heb ik gecanceld. Want... Uh, uh, uh, voor een paar redenen. De eerste was, ik was nog niet klaar voor mijn tweede show. Ik had drie jaar lang keihard gewerkt uh, in een vreemde taal. Uh, en uh, het was heel vermoeiend. Um, maar ook wou ik geen slechte tweede show maken. Kijk, heel veel mensen die maken gelijk een nieuw programma... en dat gaat meestal ten koste van kwaliteit. Ik ben altijd iemand geweest die dacht van... ik wil iets goeds maken. Altijd iets goeds maken. En ik wist dat ik naar L.A. wou gaan. Al vanaf een hele jonge leeftijd dat mijn droom. Um, en dat moment voelde goed om die stap te maken. Omdat ik dacht, oké, okay, nu heb ik uh, genoeg ervaring hier in Nederland uh, gekregen. Dat ik iets kan beginnen in Los Angeles. Waardoor ik beter kan worden. En nog beter kan terugkomen in Nederland. Met iets nieuws en iets want beters. Dat, want dat had je toen al in gedachten van... Ik ga daarheen om beter te worden. Ja. Maar uiteindelijk wil ik ook de Nederlandse podia weer bespelen. Absoluut. Ik had nooit uh, gezegd dat het, dat het klaar was met Nederland. Ik zei dat ik terug zou komen. Ik maakte een belofte aan het publiek en aan het theaters: Want ik kom terug. Ik, ik, je, je hebt nog niks gezien. Maar om zelf iets beters neer te zetten... moest ik een ontwikkeling onder, ondergaan. Maar in een andere taal? In, in, een en ander, in mijn eerste taal. In je Engels. eerste taal? In mijn ja. beste taal. Maar toch weer een andere cultuur. Maar want, Nederlandse laten we wel zijn... Ja. Je hoorde het net al aan dat fragment... Amerikaans publiek reageert heel anders dan Nederlands. publiek. Klopt. Heel erg. <laughs> Eigenlijk. Hier Amerikaanse is het... humor is ook heel anders ja, dan Nederlandse tis, humor. Ja, klopt. Maar we zijn opgegroeid met Amerikaanse humor. Als je elke avond naar de televisie kijkt, zijn er een hoop Amerikaanse programma's op televisie. Dus ik, ik denk dat mensen gewoon veel meer open zijn voor Amerikaanse humor, voor internationale humor. En dat was mijn show ook wel een beetje. Het had dat Nederlandse element er wel in, Hakili Jamba. Maar het was heel internationaal qua ja. inhoud. En dat werkte. Dus ik wist: oké, okay, ik wil mezelf ontwikkelen. Ik wil beter worden. Dus ga ik naar een land waar de best of the best uh, daar werken en wonen. Zodat ik veel meer over mezelf kan leren, veel meer zelf kan mee, mee kan maken en ervaren. En had ik het programma dan gemaakt was het nooit zo goed geweest als wat ik nu voel dat het kan worden. Want wat is er in die afgelopen drie jaar... we hebben net de contouren gehoord van of de praktische de omstandigheden... waarbinnen je werkt, mm -hmm. eh, met, met, met, met je werkpermit en, en je, je visum... en je noem alles maar op, uh, je audities. Maar wat is er wezenlijk met jou gebeurd in de afgelopen drie jaar? Ik, Als ik nu naar mezelf kijk... Want wonen in Los Angeles is... het kan heel vermoeiend zijn. Uh, frustrerend zijn. Uh, het kan tegen je werken als je alleen maar in die wereld zit van... ik moet het maken. Ik moet, ik moet succes hebben. Mm -hmm. Um, eenzaam ook? Het is eenzaam ook. Het is een grote stad. Het is net zo groot als Nederland. En er wonen ook 17 miljoen mensen. Maar iedereen is met zichzelf bezig. Omdat iedereen die carrière wil natuurlijk. Dus het is heel moeilijk om een relatie te hebben. Of vriendschappen, echte ja. vriendschappen op te bouwen. Dus wat dat doet met mij in ieder geval. Is dat het bedwingt om eerlijk te zijn met wie ben ik nou in deze situatie. Uh, wie kies ik om hier binnen deze situatie, situatie te zijn. Je bent uit je comfortzone gehaald ja, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Om... om eerlijker te zijn met mezelf. En ik merk dat, dat ik nu elke keer uitkom... als iemand uh, die positief ingesteld is... die sterker is dan ik denk... en die uh, veel meer uh, moed en kracht heeft dan, dan ik dacht. En wat dat dan doet... is dat het me, mijn verhalen veel, veel meer inhoud geeft. En mijn grappen veel uh, scherper en grappiger maakt ook... omdat het veel meer persoonlijk is. Dus wie ik nu ben is echt stappen verder dan wie ik uh, drie jaar geleden was. Lijkt je meer op die krijger uh, die je opa wilde, dat je je grootvader, je Afrikaanse <laughs> grootvader wilde dat je was? In mijn show in Akili Jammer had ik het inderdaad over, uh, wees de krijger die je bent, dus uh, gebruik je kracht. Yeah. En ik was echt op zoek naar wat is nou mijn kracht, ik hoor nergens bij. Ik ben geen Nederlander, ik ben geen Afrikaan. Ik ben geen hindoe staan. <laughs> ik, ben, ik ben geen moslim, ik ben geen christen. Ook al is mijn moeder moslim en mijn vader christelijk. Ik hoor nergens echt bij. Je heet Dirk en je heet Samba. Ik heet Dirk Jan en, en Samba, Samba en Schutten. En Schutten. Dus, dus is ook onmogelijk. Wat, waar, ja, dus ik, ik, het is gewoon mijn, mijn vloek en mijn zegen dat ik gewoon nergens bij hoor. Is er een moment geweest dat je die vloek echt als vloek hebt ervaren? Eigenlijk? Ja, tuurlijk, hier in Nederland heel vaak. Uh, ik wou heel erg graag Nederlander worden en zijn. En ik dacht, uh, ik wil erbij horen. Maar dat kon niet. Ik ben een buitenlander. Ik ben half Afrikaans. Ik ben internationaal ingesteld en, en uh, opgegroeid. Dus ik kan nooit een gewone Nederlander zijn. Dat moest ik accepteren. En die groei, uh, en om dat te accepteren, heeft mij geleerd... om, Nou, wat is de kracht daarvan? Wat kan ik dan bieden? Om, als ik gewoon nergens bij hoor, wat heb ik nou echt te bieden? En dat is het perspectief dat ik altijd tussenin ben. Dus altijd uh, de, de buitenstaander ben. Dus ik zie dingen met een heel ander perspectief. Mm -hmm. En ik zie meer wat we gemeen hebben als mensen, als culturen, als verschillende uh, landen... dan. Uh, verschillen die we hebben. En, uh, wat dat maar dan in doet... LA valt dat natuurlijk helemaal op zijn plek. Want ik heb het idee dat dat dan toch gewoon wel echt die meltingpot is. Of uh, dat, dat dat eigenlijk wegvalt daar, je uitzonderingspositie. Uh, nou, of is dat niet? Uh, iedereen, zo? wat ik heel erg leuk vind aan LA, is dat iedereen heel erg op zoek is naar: wat maakt mij uniek? Wat maakt mij anders? Want hier in Nederland is er dat uh, gezegd. van. Uh, Doe normaal, dan doe je gek genoeg. Ja. Of uh, steek je hoofd niet boven het mijweld, anders wordt het eraf. Uh, ik vind dat heel, heel die gezegde, dat gaat heel goed. Nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat staat ook in die, die cursus van nee, nee. Ja, in de inburger. Oh, ja. ja, ja. Maar het is, dat, ah, ik haat dat. Want uh, nee, wees jezelf. Wees volledig jezelf. En wie je bent is heel anders dan wie iemand anders is. En durf dat te ontdekken en durf dat te, te uiten. Wat is nou je kracht? Wat heb jij echt te bieden? Wie ben jij? En, als, als en, dat, en dat heb je de afgelopen drie jaar heb je dat eigenlijk opgezocht, ja, die kracht. die heb ik opgezocht en die heb ik ontdekt en ervaren. En uh, ja, daarom kom ik dus terug met die nieuwe show. Uh, en we, want we, welk verhaal? Uh, je hebt energie, dat had je al. Je hebt die kracht opgezocht, dat snap ik. Mm -hmm. Maar wat is dan het verhaal waar jij ons in mee wil nemen? Uh, wat is jouw persoonlijk verhaal? Mijn persoonlijk verhaal is... Uh, het maakt niet uit... Wie je bent, waar je vandaan komt, of uh, wat je denkt dat je bent. Ga altijd achter wat goed voelt in je hart. En ik wil daar een voorbeeld van zijn. Ik, een soort Nelson Mandela. Ik, nou ja, krijg ik er bijna bij. Nee, maar dat is wat Sechse ik zeg. Nee, ja, dat is mijn <laughs> van. Nou ja, we houden niet van positieve energie. Nee, hou het yeah. negatief, alstublieft. <laughs> maar ik kan niet anders. Ik ben positief ingesteld. Ja, ja. Ik, het is mijn uh, passie om mensen te laten schijnen. Ik hou ervan als iemand schijnt. Weet je, als iemand zijn licht laat zien. Want dat, dat is wat, me, wat me, uh, uh, ja, mijn drijf is. Het is gewoon, ik wil, dat wil ik heel erg graag zien. En dat wil ik ook aan mensen meegeven. Dat deed ik een beetje met mijn eerste show. Ik zei tegen mensen: van, Wees te krijgen die je bent. Wat, ontdek wat jouw kracht is. En, Zeker, en... maar je liet ook wel zien hoe ridicuul we allemaal met elkaar in elkaar zitten... En, en wat we allemaal doen. Laten we even luisteren naar een fragmentje uit die show... want dan, dan gaat het over die inburgering... en dan kan je niet anders denken dan zijn we allemaal helemaal gek geworden. En dat laat jij ons zien. En toen kwam de docent binnenlopen. Mevrouw Ada van Dijk. Goedemorgen allemaal! Ik heb nog nooit zoveel mensen gehoord die moeite hadden met het woord... goeiemorgen, van het alle hoeken van het lokaal. Goeiemorgen! Goedemorgen. <tiek> goed, goed, welkom allemaal. Ik ga de presentielijst doornemen. Allemaal goed luisteren. <tiek> <tiek> Abdullah Munir Osman Khalil Abubakar. Ja. <tiek> Oga Itzipiniev Stojanovic. Ja. Shouting Leaping You, Come Watch ja. <Sielly> Dirk Jan Schutte, jij? Echt wat? Oh, Een de vluchteling, kan ook. <tie> oh. <tie> Welkom. <tie> <laughs> Vind het wel toch leuk dus Ja, ik heb het programma uh, drie jaar lang niet meer gezien of gespeeld. Dus het is wel leuk om het Dirk terug te Jan, horen. Samba, schutten. Ja. Heb je wel eens aan je ouders gevraagd hoeveel ze samen gelachen hebben toen ze nou, deze, deze to totale naam hebben ge ge gecomponeerd? Nee, het is voor hen heel normaal geweest. Want uh, het zijn allemaal tweede namen van mijn grootouders. Dus mijn, mijn grootvader, Dirk, Jan, mijn vader. Samba, de grootvader van mijn moeders kant. De natuurlijke achternaam. Ja. Dus voor hen was het heel normaal. Het is gewoon ja, leuk, we geven hem die naam mee. Alleen toen ik naar Nederland kwam was het echt van... Oh, wat gek dat je Dirk-Jan heet. Maar in Ethiopië groeide ik ook met de naam Dirk. Iedereen kent me daar als Dirk. Dat is gewoon normaal. En uh, <totstuk> toen ik naar Nederland kwam was het gewoon heel bizar. Ik weet nog, toen ik me voorstelde me aan, aan mensen in de theaterschool... gebruikte ik eerst Dirk, of Dirk. En toen zeiden ze van, nee, nee, heb je een andere naam. Want anders kunnen we nooit ophouden met lachen. En ik zei, ik heet ook Samba. En daardoor uh, begon ik die naam te gebruiken. En toen hebben ze nog heel lang waarschijnlijk Simba gezegd. En op een gegeven God, moment ja. was ja, het zo. Samba, gewoon... Simba, Samba, Bij, Samba, Ballen. Alle <lacht> grappen die je kunt bedenken. Ja, ja, ja, <lacht> en die heb je ook allemaal gewoon weer lekker uitgeserveerd. Tuurlijk. In je, in je eerste show. Comedy is therapie. En uh, je moet alles wat er uh, met je gebeurt gewoon uh, zien te uiten en gebruiken. Ja, en jij, je zegt ik ben positief en je lacht er ook bij. Uh, maar toch moet dat uh, van binnen af en toe wel knetterpijnlijk geweest zijn. Dat ik er niet bij hoorde. Ja, ja het, en het, het, is, het, is, het is iets... dat ik moest accepteren. Um, want ja, iedereen wil, er, wil... graag ergens bij horen, mm -hmm. vind ik. Iedereen wil een onderdeel zijn van een groep... of een cultuur of iets. En ik heb geleerd dat... Uh, ja, dat dat niet... volledig mogelijk zou zijn. Dus... wat doe ik ermee? Ja, dan gebruik ik dat... als mijn kracht. Dan gebruik ik dat als wat mij... uniek maakt. Uh, en geef ik mijn perspectief, wat dan heel anders is... dan de perspectief van iemand anders. Ja, maar heeft het je veel dus, moeite gekost om op dat punt te komen? Uh, nee, want uh, zoals ik zei, ben ik van nature heel uh, positief ingesteld. Dus ik ging meteen nadenken over... oké, okay, het, het is een vloek, het kan een vloek zijn... maar wat is de positieve kant? Wat is de, de zegen? de kant van... Uh, waarom is het een zegen ook? Uh -huh. Wat kun je ermee doen waardoor je mensen nieuwe inzichten brengt en kan inspireren. En ik ging gelijk die kant op, want het is heel makkelijk om negatief te zijn. Het is harder om positief te blijven, moeilijker. Maar die keuze heb ik altijd gemaakt. Ik ben gewoon iemand die niet anders kan. Nee. Volgens mij wordt er getennist. De Davis Cup toernooi, Tsjechië Nederland in Tsjechië. En uh, Marcella Meske, is, uh, die verslaat die wedstrijd. Dag Marcella. Hallo. Ja, dat uh, doe ik zeker. Ik zit in Ostrava, in uh, Tsjechië... waar uh, Nederland de eerste ronde van uh, de Davis Cup speelt tegen de titelverdediging. Tsjechië. En we zijn ontzettend goed begonnen... want Robin Hazen heeft de eerste wedstrijd gewonnen van Radek Stepanek in uh, vijf sets. Nederland leidt dus 1-0 in deze ontmoeting. En zojuist is de tweede partij uh, begonnen tussen Igor Seisling uit Amsterdam... tegen de wereldtopper, nummer 8 van de wereld, Thomas Berdych. We zitten in de vierde game. En uh, het is uh, twee gelijk. En uh, Thomas Berdy uh, dwingt een breakpoint af. En uh, heeft uh, zojuist zelfs gebroken als de challenge goed uh, wordt gekeurd. Challenge is als het uh, systeem van Hawkeye in actie komt... Dus als de lijnrechter het niet goed heeft gezien... komt de automatische, de, de elektronische bediening. En dus zojuist heeft uh, Igor Sijsling zijn service ingeleverd. Dus vier games gespeeld in de eerste set. Het is uh, 3-1 voor Thomas Berdych. Nederland dus een breek achter. Maar het gaat om drie gewonnen sets. Dus duurt nog wel eventjes. Goed, wij houden alles in de gaten. Althans, Marcella Meske doet dat voor ons. Igor Sijsling en Thomas Berdy, die, uh, die spelen een spannende match... in voor het uh, Davis Cup toernooi Tsjechië-Nederland in Tsjechië. Uh, Samba Schutte is mijn gast. Hij is cabaretier, hij is geboren in Mauritanië. Hij is opgegroeid in Ethiopië. Zij, zijn moeder is uh, Mauritanisch en zijn vader is Hollands. En uh, daar is gewoon een heel bijzonder jongetje uit, uitgekomen. Dat, dat 18 jaar of 17 jaar eigenlijk in Ethiopië heeft gewoond. Ja, 16 jaar. 16 jaar. Ik was twee toen ik daar naartoe ging. Ja. En op je 18e kwam je naar Nederland. Mm -hmm. Vertel mij, want ik wil heel graag weten hoe dat leven is. Hoe was dat leven? In Ethiopië? Ja. Yeah. Nou, uh, heel veel mensen denken gelijk aan... Jezus, uh, hoe heb je het uh, overleefd? <laughs> zo erg D was het je je niet. Dat je honger had. Ja, nou, ik kom door al die beelden die we zien op televisie natuurlijk. Maar zo erg was het niet echt. Het was, uh, Ethiopië is een prachtig land. En uh, natuurlijk is er armoede... Maar uh, niet zo erg als we denken. Want uh, die beelden die we zien... dat was echt tijdens uh, de droogtes en zo in, in het noorden. Maar ik woonde in de hoofdstad. En mijn vader is natuurlijk expat. Hij is uh, Nederlands. Hè? Dus hij Ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelings, ja, hij doet ontwikkelingswerk. Dus uh, het is niet zo dat we in een hut woonden of zo. Het is echt, we hadden gewoon een normaal huis. En we hadden ook chauffeur, een chauffeur en een bedienster. En uh, weet je, een, een tuinman. Uh, wat... wat uh, daar heel normaal is. Dat mensen uh, heel graag uh, dat soort werk willen doen... voor de blanke mensen die daar, die daar komen. Dus toen ik hier natuurlijk kwam... en mensen me vroegen van... Jezus, uh, is het moeilijk om uh, nu in Nederland te wonen? En ik zei van... Ja, hier moet ik alles zelf doen. <laughs> uh, weet je? Toen had ik maar, nog bediening. Yeah, ja. Nee, klopt. Maar dus het leven was heel uh, comfortabel. En, en, en, en, en, en uh, ja, we hadden alles dankzij uh, mijn ouders. Um, um, maar... Je bent ook omcirkeld door heel veel armoede. En uh, heel veel van uh, mijn familieleden... Uh, die werken nu in de sociale, zeg maar. Die, die doen ook ontwikkelingswerk en zo. En het heeft mij ook laten zien... dat ik heel erg graag uh, dat ook wil blijven doen. En dat doe ik ook. Ik ondersteun een heleboel... Uh, uh, goede doelen en uh, ik geef ook workshops en zo. En ik heb ook met heel veel verschillende mensen gewerkt in Afrika. Uh, want dat is gewoon, je neemt dat mee. Weet je, als je ziet hoe weinig sommige mensen kunnen hebben, ja, hoe kan je dan negatief zijn als je mogelijkheden hebt? En daarom zeg ik, ik ben heel positief ingesteld, omdat uh -huh. ik niet anders kan. Ik heb gezien hoe erg sommige mensen het kunnen hebben. Waarom zou ik nou klagen als ik, als ik in een stad woon waar ik een dak over mijn hoofd heb en eten op mijn bord heb? Uh, er valt weinig over, om over te klagen. Mis, mis, mis je het Afrikaanse leven eigenlijk wel? Eens? Ja, absoluut. Op welke momenten? Um, soms, ik miste het toen ik uh, voor het eerst naar Nederland kwam. Want uh, hier... Je, je gaat niet nog... zeggen dat het koud was, toch? Nee, nee, niet door het weer. Maar ik was op het station en uh, iemand liep langs en ik zei... Hey, goeiemorgen. En hij keek me aan en hij bleef doorlopen. En op dat moment dacht ik, wauw. Iemand had de mogelijkheid om de hallo terug te zeggen... Ja. en koos om het niet te doen. Wat in Afrika nooit zou gebeuren. Je begroet iedereen. Als iemand je begroet, dan zeg je... wauw salam, weet je. Of uh, ja, hallo. Ja. Ook al wil je niks van hem of hoef je niks van hem... je begroet elkaar gewoon. En dat miste ik dus. Dat samenheid en dat groepsgevoel... en hoe mensen zichzelf durven te uiten. Als ik boos op je ben, dan zeg ik het ook... Mm. Ik hou het niet naar binnen, van, want dat is heel schadelijk. En dat doen heel veel mensen. Uh, zeker hier, maar ook in Amerika, overal. Dus in Afrika is het, uh, vind ik het ja, veel vrolijker. Iedereen lacht, ook al hebben ze heel weinig. Is iedereen heel positief. En uh, dat mis ik wel eens. Ja. Als, als, als, als mensen zich gesloten voelen of uh, zich gesloten, als gesloten gedragen. Dat is... Uh, want, want je bent, je bent natuurlijk... Je, je bent of in Nederland of je bent in, in L.A. Mm -hmm. En zo zal het waarschijnlijk wel worden in de toekomst. Maar in dat verhaal komt geen Afrika voor. Ik uh, dus, ga... Want daar da, da, da, da kan je misschien met je talenten uh, uh, weinig doen. Nou ja, ik heb net dus die, die uh, comedy serie gelanceerd. Uh, voor Kenia voor Kenia En dus, uh, dat ja. is het begin. En ik heb ook in Zuid-Afrika comedy gedaan. En uh, Afrika staat absoluut op het spel. Alleen is er daar qua entertainment niet veel uh, te verdienen of te doen. Maar wel qua sociale werk en wat ik allemaal kan doen met wat ik hier allemaal ervaar en meemaak en leer. Dus ja, Amerika en Nederland zijn de twee landen waar ik uh, projecten doe. En ik ben heel blij dat ik nu terug in Nederland mag zijn en morgen... Uh, gastoptreden verzorgd bij de Culture Comedy Award. En in december in première gaan met mijn nieuwe show. Ja, want wat je morgen gaat doen is een half uurtje. Ja. Is eigenlijk een voorproefje van, van je avondvullend programma in Nederland. Uh, dus eigenlijk lanceer je de nieuwe samba-schutten. Ik lanceer, ik laat mensen zien wat ik nu geworden ben. Dankzij Amerika. En, en hoe en... ziet dat eruit in de show dan? Ja, dan moet je zelf komen. Nee, het is Amerika heeft mij moediger. Uh, krachtiger, scherper en grappiger gemaakt. Omdat, omdat je gedwongen bent om dat te zijn. En dit wil ik nu heel graag delen met Nederland. Daarom ben ik ook weggegaan. Om met iets veel beters terug te komen. En hoe ziet dat er dan... Ik snap dat je die ja. grappen nu na kan gaan zitten vertellen. <lacht> nee. maar, maar ja... Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Vertel je meer verhalen? Ja, het uh... is meer persoonlijk. Echt over dingen die mij echt raken. En... Uh, Ga... ga je ook met de billen bloot? Ik bedoel nee. niet letterlijk, ik bedoel niet, je, ik bedoel niet of je je laat niet Zo je ben ik ook weer niet. Nee, dat bedoel um, ik ook niet. Nee, nee, nee. Uh, ik, ik, ja, ik ga echt. Uh, Vertel je ons over je diepste momenten? In de show, absoluut. Maar morgen uh, is dat een voorproefje. Dus ik kan niet zomaar. hé hey, jongens, dit is, uh, dit is wat nu echt op mijn hart uh, staat. Nee. Maar mijn tweede show wordt absoluut eerlijker en uh, veel bloter. En. Um, Morgen is, is, gaat het echt om mijn leven in Los Angeles. Wat dat met mij gedaan heeft. Wat Nederland altijd voor mij heeft betekend. En uh, wat ik heel graag wil doen met mijn leven. En want, <laughs> Ja, nee, tuurlijk. Wat Nederland heeft gedaan voor je. Ja. Want zo zie je dat. Ja. Jij ziet dat als een, als een cadeau. Of Nederland als... heeft, ja, heeft echt... Uh, Kijk, ik moest een, een nieuwe taal leren... en ook nog een show schrijven in die nieuwe taal. Dus al mijn grappen die ik in het Engels toen had geschreven... moest ik vertalen naar het Nederlands. Wat heel moeilijk en gek was, omdat ja. ik... Je verliest alles, alles. Qua timing, qua, qua uh, gevoel. Maar Nederland heeft me gedwongen om, om dat te doen. Dus ik heb gemerkt dat ik hard kan werken... en dat ik iets te bieden heb. Kijk, dankzij Nederland heb ik een comedy carrière gehad. Dus Nederland heeft me laten zien dat ik... Wel degelijk grappig kan zijn. En dat zelfvertrouwen heb ik dus meegenomen naar Amerika. En daar heb ik natuurlijk meer dingen meegemaakt en geleerd. Dus die show die wordt een combinatie van die twee werelden, maar ook met een nieuwe positieve boodschap voor de mensen. Want mensen die uh, naar Hakili Jamba hebben gekeken, die komen altijd terug van: God, uh, die inspiratie, dat willen we nog een keer. We willen een positief boodschap. En ik zeg: Is er niks in Nederland dat, dat je inspireert? Ik hoop wel, ik hoop van wel, natuurlijk. Maar ja, ik kom terug als een positief iemand met een boodschap. Want mensen, weet je, schijn, laat je kracht zien. Doe je ding, mm -hmm. volg je hart. Mm -hmm. Dat is mijn boodschap. En, en wat is dan het moment. Want dan wil ik toch naar die blote billen wel. <laughs> uh, wat is dan het moment dat je zegt. Ja, maar ik ga daar eigenlijk nog een stap verder in nu? Ik weet dat dat pas dan in december uitgeserveerd wordt hoor. Dus dat ik dat, dat heel hachelijk is om daar nu al over te praten. Uh, yeah. Maar wat is dat punt dan? Um, nou, ik denk dat ik. Dat merkte toen ik in Amerika was. Uh, het is natuurlijk een heel eenzame stad. Natuurlijk heb ik de ondersteuning van mijn familie. Uh, maar nogmaals, het is heel... je, je bent gedwongen om eerlijk te zijn met jezelf. Wat wil ik met mijn leven? Wie ben ik nou? Wie kies ik om te zijn? En uh, het was in een periode waar ik uh, drie grote audities achter elkaar had. Echt uh, grote, grote mogelijkheden. En alle drie keer ging ik door naar de volgende ronde. Maar haalde ik het net niet. En dat is drie keer op een rij. En op dat moment dacht ik... God, wat doe ik hier? En wat... Ik ben die jongen van net niet. Ja, wat doe ik hier? En uh, wat betekent mijn leven nou? En toen moest ik echt uh, graven. En van, uh, nou echt naar binnen kijken. Van, wie ben ik nou? Wat wil ik nou heel graag? En ik werd gedwongen om, uh, om te kiezen of ik nou depressief zou worden... of positief zou zijn... en geloof uh -huh. zou hebben... en vertrouwen zou hebben in mezelf... als persoon. En die keuze heb je en gemaakt? Die keuze heb ik gemaakt. En, uh... en daar werkte je karakter natuurlijk flink aan mee... want, want het is... Het is... Ja. jouw inborst is een, ja. is een vrolijke... maar ook dankzij mijn familie in Afrika... Weet je, uh, het, was, uh, het was geen makkelijk jaar voor mij, 2013. Omdat ik heel veel mensen uh, verloor in mijn leven. Uh, mijn collega's, maar ook uh, familieleden. En, uh, je hebt onder andere Dara Faiza, Die hier uh, ook een collega cabaretier, met wie ja. je ook op toeneen bent geweest. Dat is een hele goede vriend van je. En die is heel jong overleden en heel plotseling ook. Ja, dat was in september. En Dara, uh, uh, ik was erbij tijdens het begin van zijn carrière. En we hebben ook heel veel Samengewerkt, onder andere voor The nieuwste Show, dat was een programma op BNN en yeah. NPS. Dus hij was uh, ja, heel deerbaar voor mij. En um, echt iemand die ik respecteerde omdat hij zo hard heeft gewerkt om te bereiken wat hij had. Dus dat was echt een klap. Maar ook een nichtje die ik verloor om, uh, in Afrika. En het was heel simpel, ze had uh, uh, diabetes of zo. En uh, de dokters ontdekten dat veel te laat omdat uh, het uh, medische hulpsysteem in Mauritanië gewoon niet top is. Uh, uh, het was iets heel simpels die we konden uh, genezen. Maar dat kon daar niet. Ja. Op dat moment dacht ik. Jezus, er zijn echt mensen die om de simpelste redenen uh, overlijden. En uh, ik ben hier. Ik heb de kans om iets te zeggen, iets ja. te doen. En ik, ik kies om, om die boodschap over te brengen. Ik kies om... Te kijken waar ik dankbaar ik, om dankbaar te zijn voor wat ik heb en om dat te gebruiken. En uh, dus daar ja, op dat moment pikte ik, uh, pikte ik het op en uh, ging ik door en verder. We kregen, van je, je zus Georgette, die, uh, die, die zei tegen ons... wij zijn altijd blij om Samba te zien. En ik denk ook dat het goed is dat hij even terug is gekomen naar Nederland. Want dan weet het Nederlands publiek ook weer dat hij bestaat. Je bent voor rekening toch drie jaar weg geweest. Maar, zegt ze ook, uiteindelijk denk ik wel dat hij in L.A. zal blijven... en daar zal doorbreken. Het is, uh, het is heel fijn dat mijn familie in mij gelooft. En uh, nogmaals, ik ben er alleen omdat, omdat zij mij altijd hebben ondersteund. En het is altijd een droom geweest om in L.A. en in Nederland... projecten te doen en te blijven doen. En ik weet dat ik uh, dankzij wat ik in L.A. ga verdienen en doen en worden... veel meer te bieden zal hebben in Nederland. En dat wil ik ook heel graag. Niet alleen door middel van mijn tweede show uh, vanaf mm -hmm. december... Maar ook qua projecten die ik op wil starten. Want dat was het frustrerende ook van Nederland. Dat ik dacht van. Er, is geen, er, zijn, er bestaan heel weinig kansen voor getalenteerde mensen hier in Nederland. Als je naar de televisie kijkt. Nou, alles lijkt een beetje op elkaar. Het zijn altijd dezelfde namen. Ja. Er zijn heel veel... Getalenteerde... Dat unieke wordt eigenlijk, niet, wordt ja. eigenlijk ja. Niet, niet geapprecieerd. Nee. En mensen willen geen risico nemen met wat anders is. Of weet je nee, laten we het houden zoals het is. Maar dat werkt niet meer. En ik wil daar een doorbreking in brengen. Dus eigenlijk zeg jij, ik ga naar LA, ik breek daar door. Ik, ik kom weer terug naar Nederland. Ik breek daar weer door, want je bent hier permanent aan het doorbreken, geloof ik. Maar je gaat pendelen. Ik ga tussen alle twee landen... Uh... Geschiedenis blijven maken. Voor Want mezelf. Je, was, je, was, je was toch al nergens helemaal thuis. Daarom. Dus ik kan niet op één vaste plek blijven. Nee. Nou, er is iemand uh, van onze luisteraars. Uh, w. Barton. Willem heet hij. Die, die ontzettende fan. Nu al van je is geworden. Wat een geweldige kerel deze Samba. Diep respect over zijn, uh, voor zijn positiviteit. Ik ga je zeker volgen. All the best. Oh, dus je boodschap is dank doorgekomen. Dankjewel. Uh, wij gaan die show. Ja, morgen doe je die Comedy Awards. Dan ben je gewoon de ingevlogen artiest die daar gewoon... Uh, <laughs> helemaal uit Hollywood. Ja, yeah, all the nee, way kijk, from ik, Hollywood. Ik, ik kijk er echt naar uit en uh, het wordt echt een, een leuke show. En in, uh, aan het eind van dit jaar gaan we dan echt gewoon avondvullend Samba-schutten weer zien. Ik kom terug. Bij deze zeg ik aan Nederland, ik kom terug. Wat, ik had het beloofd. Ja, en, en wat zet je op je tegel dan? Want hiermee zwaaien uh, ons programma uit. Ja, dit uh, hier komt be, uh, Beautiful. Beautiful voor mij staat voor be you to the full. Wees jezelf tot het volste. Ja. En dat is voor mij mooi. Dus Beautiful means be you to the full. Dat ga je opschrijven. Dat ga ik nu opschrijven. Oké, okay. Samba Schutte, dankjewel dat je hier was. En veel plezier morgen. Je bent morgen ook jaar. Ja, morgen ben ik jarig. Zullen we voor je gaan zingen zo'n heel Hollands liedje? Nou, ik ga niet tracteren als je dat denkt. Dat uh, ga ik niet aan doen. Nee, Iets met vlaggetjes. <laughs> Kaas met vlaggetjes. Nee. Uh, langs de lijn zometeen met de eredivisiekraker Feyenoord vitesse Zometeen hier op Radio 1. Dus geen 1 op straat, maar een uh, extra langs de lijn uitzending. Samba Schutte is nu met zijn dikke stift dat heel mooi aan het opschrijven. Dankjewel. Uitelijk, dank. dank meneer Schutter. dit was aflevering 2774. Ja, wij zijn er maandag weer met de Vlaamse filmregisseur Stijn Konings. Tot dan, ik wens u alvast een prettig weekend. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Luisteren met de oren van een blinde. Vier weken lang in Hollandok Radio... De ruimte beleven puur met je oren. Voor mij kan dit gebouw elk gebouw zijn. Omdat als blinde is een gebouw niets meer dan klank. Luister. Ja, wat ik hoor is mijn uitzicht. Zondagavond, 9 uur, de documentaire Architectuur door andere ogen. Ruimte bestaat pas bij de gatie van geluid. Aha, op Radio 1. Oh. Het is echt een hele goede ruimte. Het nieuws van alle kanten.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 Het rode boekje van Tempoteam. Daarmee weet u bijvoorbeeld direct welke gevolgen de nieuwe ziektewet voor uw organisatie heeft. En zijn gelijk al die onbegrijpelijke afkortingen helder? Kijk op tempoteam.nl. Alles draait om veerkracht. Tempoteam. Ook zo genoten van het boek De Kathedraal van de Zee? Lees dan nu de nieuwe roman van Falcones: Koningin op Blote Voeten. Vriendschap, wraak en passie in het Spanje van de 18e eeuw. Koningin op Blote Voeten van Ildefonso Falcones. Nu in de boekhandel.